10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. PVV-leider Wilders eist dat de regering de Duitse ambassadeur op het matje roept. Die moet met kracht de oren worden gewassen, zegt hij. Aanleiding is de publicatie van een folder in Duitsland... die door het Duitse ministerie van Justitie werd betaald. In de folder staan waarschuwingen voor de gevaren... van rechtspopulistische en rechtsradicale opvattingen. Die zouden een voedingsbodem zijn voor extreemrechtsterrorisme... Als voorbeelden van een rechtspopulistische groep wordt Die Vrijheid genoemd, een aan de PVV verwante politieke partij. Op uitnodiging van deze partij hield Wilders vorig jaar een lezing. Ook dat bezoek wordt vermeld en ook is er een foto van Wilders in de folder opgenomen. De Duitse minister van Justitie schreef het voorwoord. Het Pakistanse hoge rechtshof gaat premier Gilani vervolgen en wordt beschuldigd van minachting van het hof. Gilani weigert een bevel van het Hof op te volgen om een oude corruptiezaak tegen president Sardari te heropenen. De regering zegt dat dat niet kan omdat Sardari als president onschendbaar is. Als de premier wordt veroordeeld, kan hij maximaal zes maanden gevangenisstraf krijgen en moet hij aftreden. De proces tegen Gilani begint over anderhalve week.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 Op beelden is te zien dat de politie niets deed, zegt correspondent Sander van Hoorn. Ze hebben dus niet ingegrepen, niet uh, geprobeerd die partijen uit elkaar te houden. En dat voedt dus de theorie dat het een, een plannetje is, dat het volop uh, bedacht is... en uh, dat de politie zich dus bewust afzijdig heeft gehouden. Oliemaatschappij Shell heeft vorig jaar een forse winst geboekt. De winst steeg met 54 procent naar ruim 23 miljard euro. Dat heeft voor een deel te maken met de sterk gestegen olieprijzen... De omzet steeg van 287 miljard naar 367 miljard. Dat is een stijging van 28 procent. Het vierde kwartaal van 2011 viel wel tegen. Financieel redacteur Peter van der Meerschout. Ook hier wordt gezegd door de topman Peter Voser... Eh, dat de resultaten onder druk kwamen te staan... juist vanwege die sterke eh, daling van raffinazemarges in de hele industrie... en dat de aardgasprijzen in Noord-Amerika gedaald zijn. Daar hebben ze ook minder opverdiend. Shell is tevreden met de cijfers... en verwacht dit jaar een verbetering van de financiële positie. Het weer zonnig, alleen op de wadden wat bewolking en kans op een sneeuwbui. De temperatuur loopt uiteen van min 3 graden aan de kust... tot min 6 graden in het oosten en zuidoosten. Morgen meer bewolking vanuit het noorden. Een paar sneeuwbuien. Temperatuur morgen rond het vriespunt. ANWW Verkeersinformatie met een opvallende files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Nederweert en een 7 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en al het verkeer wordt over de overige vluchtstrook geleid. Nog vrij druk op de A9 richting Amstelveen nog 6 kilometer. Tussen Beverwijk en de Raastop. En dat geldt ook voor de A12. Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Reewek en Woerden 5 kilometer. Dit is Radio 1. Aero. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Steriliseer verstandelijk beperkte ouders. Verplicht, zegt Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Een schoongemaakt schilderij van Da Vinci's leerling... geeft detailsprijs over de Mona Lisa... Ze bestaan wel degelijk, ondernemende huisartsen... die zich aanpassen aan de moderne tijd tot tevredenheid van de patiënt. In de avonduur kan je bijvoorbeeld langskomen. En ik uh, werk gewoon. Dus ik moet nu ook weer naar mijn werk. Dus dat is uh, prettig voor mij. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Opmerkelijke <middels> oproep van bureau jeugdzorg in Amsterdam. Steriliseer verstandelijk beperkte ouders... Uh, verplicht als het uh, is misgegaan. En de Nederlandse overheid gedoogt kinder- en oudermishandeling. Toestaan van het krijgen van kinderen voor verstandelijk beperkte ouders werkt traumatische uithuisplaatsingen in de hand. Erik Gertsen, goedemorgen. Goedemorgen. Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg. Die uitlatingen zijn uh, van u. Die klopt, dat klopt. Waarom wilt u ouders van verstandelijk gehandicapten. Uh, uh, van, uh, ouders van, uh, uh, met een verstandelijke beperking. nemen die niet kwalijk. Waarom wilt u die verplicht steriliseren of aan de anticonceptie? Nou, niet alle ouders. Hè? Dus er zijn heel veel uh, ouders die gewoon uh, met dichtstanige beperking. die wel goed voor hun kinderen zorgen. En gelukkig slagen uh, goede hulpverleners er ook nog in. om uh, uh, heel veel ouders uh, vrijwillig nog te, uh, te, te bewegen. tot een, uh, een verplichte prikpil. Uh, maar in een klein aantal gevallen uh, werkt dat allemaal niet. En uh, ja, dan kennen we toch de, tra de traumatische. Uh, ...traumatische situaties, dat er kind op kind uh, wordt geboren uh, en dat die allemaal uit huis moeten worden geplaatst. En dat is traumatiserend voor kinderen en voor ouders. Dat, ja. uh, want het is natuurlijk niet zo dat je, dat, dat, dat de schuld van de ouders is. Die mensen worden ook maar met een lichtstandige beperking uh, geboren. Maar in een klein aantal gevallen is het zo erg ja. dat als je daar dan niet durft die, die ultieme en zeer ingrijpende maatregel te nemen... ...dat je dan uh, ja, feitelijk maar kinder, kindermishandeling voortlaat bestaan. Ja, hoe groot is die groep? Nou, dat gaat over, ik ga dat, er, zijn, er zijn geen exacte gegevens over. Het gaat misschien over honderden gevallen per jaar. Nou ja, honderden gevallen per jaar, dat is toch nog een tamelijk groot aantal, zou ik het is, zeggen. Het is een, op, op, op, op, op, op miljoenen kinderen in Nederland heel, uh, heel klein, maar het gaat inderdaad... Uh, ja, elk kind wat, wat, wat, wat op die manier uit huis moet worden geplaatst is natuurlijk één te veel. Ja, en u zegt omdat uh, die verplichte sterilisatie of verplichte anticonceptie nu niet mag... van de wetgever dat de Nederlandse ja. overheid kinder- en ouderenmishandeling gedoogt. Ja, dat is, dat, is, dat is waar. Op het moment dat je zegt, en dat is het allemaal, het gaat over zelfbeschikking, integriteit van het lichaam, het recht van mensen om kinderen te hebben, meer kinderen te krijgen. Dat zijn natuurlijk hele fundamentele rechten. Uh, uh, maar op het moment dat je als overheid zegt, en dat vinden we zo fundamenteel, dat zelfs in dit soort toch vrij uitzonderlijke, extreme gevallen. Uh, uh, dan dat die rechten moeten, moeten, moeten prevaleren. Dan gedoog je dus dat, uh, dat, dat, dat kindermishandeling ontstaat. Ik bedoel, uh, 1, 2, 3, 4, 5 kinderen uit huis plaatsen. Uh, ja. Dat lijkt mij toch. Uh... Vrij ernstig. Ja. Nou is verplichte sterilisatie zeker van deze groep, eh, of verplichte anticonceptie, maar vooral verplichte sterilisatie, natuurlijk historisch wat belast? Ja, dat is, ook, dat is natuurlijk ook... Ik, ben, hè, dus dat, ik, ik, ik krijg ook pijn in mijn buik als ik dat opschrijf. Uh, en, en dat is dan ook vaak de discussie die dan weer wordt, uh, wordt, uh, wordt, wordt teruggehaald, maar ja. ik probeer het toch maar te focussen op de belangen van die kinderen. Ja. Uh, en uh, ja, dan, dan, uh, ja, als het gaat om belangen van kinderen die veilig moeten opgroeien, dan, uh, of zelfs voorkomen dat ze, dat ze in die zin geboren worden, want ook het ongeboren kind heeft rechten, voor, uh, wat ons betreft. Ja. ja, dan vind ik niet dat je die historische belasting erbij moet halen, want dat, uh, dat, bedoel, bij de jeugdbescherming zijn, uh, uh, zijn we daar niet voor. De vraag is, waar leg je de grens en wie bepaalt wie wanneer moet worden gesteriliseerd verplicht? Uh, nou, ik praat natuurlijk zelf bijvoorbeeld over de verplichte anticonceptie. Dat is natuurlijk nog weer een stuk minder ingrijpend dan sterilisatie. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een zaak van de rechter. Ik bedoel, dat is niet iets wat je, wat je aan bureau jeugdzorg uh, moet overlaten. Dat is gewoon, dit, gaat, dit is zeer ingrijpend. En uh, daar moet dus gewoon de rechter aan te pas komen, zodat ouders ook een advocaat mee kunnen nemen. Uh, en dat daar dus die belangafweging plaatsvindt. Ja, maar dan moet eerst het, de wet worden aangepast, zodat dit ook door de rechter beoordeeld kan worden. Ja, want nu kan. Nu, nu, uh, nu de politiek heeft tot, de, tot nu toe die stap niet durven nemen. Dus daar moet de wet voor worden aangepast. Ja. Op welke partijen richt u zich in Den Haag eigenlijk om dit voor al, elkaar te krijgen? Alle partijen. Ja, nou, dan kan ik er zo al een paar wegstrepen die daar niet mee akkoord gaan. Ja, maar ja, dan, da, da, kijk dan, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, maar uh, dan, dat betekent dus dat men uh, uh, daarmee uh, ac ja, accepteert in Nederland... dat er een weliswaar kleine groep, maar nogmaals, elk kind is te veel... Uh, uh, kinderen in, uh, in zeer uh, uh, afschuwelijke situaties moeten opgroeien. Maar en nog veel, en het, dat is natuurlijk het trieste. Het is ook voor die ouders heel triest. Die moeten elke keer weer zo'n uh, zo kind uh, uh, loslaten. Uh, en daar is dus echt niemand bij gebaat. Dus dat is ja, aan de politiek om die afweging te maken. Uh, en aan ons om op de consequenties te wijzen. Ja, Deze discussie uh, is eerder gevoerd. Ook ja. met voorbeelden in de media. En waar ja. we konden zien dat dingen niet helemaal normaal gingen. Althans zoals dat bij... Uh, veel gezinnen gebruikelijk is, laat ik ja. het zo formuleren. Ja. En toen is toch echt dat pleidooi afgewezen. En nu komt u er uh, in volle vaart mee terug. Is het omdat u het water over de schoenen loopt en dat u het echt zat bent? Nou, het heeft ook te maken met, met uh, de bredere discussie uh, dat de jeugdzorg naar, naar de gemeentes gaat en uh, dat ik probeer aandacht te vragen voor... Uh, ...de meest uh, zware en meest kwetsbare groep kinderen. Uh, en dat gaat dan onder andere over deze groep... ...maar ook over kinderen van criminele ouders en van verslaafde ouders. Dus, uh, en ja, goed, zolang we de discussie niet gewonnen hebben... ...moet je hem regelmatig blijven voeren. Want uh, wij moeten opkomen voor kinderen in de knel. Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Gave away, oh yeah, oh yeah Doesn't stop to think it's because of him. Always doing right, stays healthy The girls in the alleys won't get hold of him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 de meeste gezondheidsklachten in Nederland, dames en heren, worden behandeld in de eerste lijn. Oftewel door de huisarts, Dr. Danny Jaboer... besloot vorig jaar zijn eigen patiëntvriendelijke praktijk te starten in Amsterdam. En Marielle Beers neemt plaats in de wachtkamer onder de rook van de Wester Toren. Goedemorgen. U bent al voorbij. Ja. Mag ik u vragen hoe u bij deze dokter terecht bent gekomen? Ja, ik uh, was op zoek naar een nieuwe huisarts, want ik was niet tevreden over mijn vorige huisarts... Dus ben ik gaan googlen en uh, ontdekte ik uh, huisartspraktijk Keizersgracht. Ik kom hier en ik ontdek uh, dat een hele leuke man, een hele leuke dokter is. Ik zei net nog tegen hem: bij mij kan je niet meer stuk hoor. <laughs> ik maak gewoon reclame voor je. <laughs> hey, hey. Goedemorgen voor jou hoor. Het viel meteen, uh, meteen echt, uh, echt heel goed. En het feit dat je hier niet te maken hebt met inloopsprekuren, vind ik echt heel, heel prettig. Of tenminste, ze zijn er wel, maar je, je kan vijf dagen per week een afspraak maken op elke tijd van de, van de dag. En, uh ja, dat is natuurlijk wel heel veel prettiger dan dat je in een wachtkamer zit te wachten. Ja, ik moet hem afrekenen. Ja, nee. Dat gaat voor, hè? Goedemorgen. Ja, absoluut. Ja. We staan de agenda om 20 over 8 voor morgen. En dan is het mijn beurt om de spreekkamer te betreden. Dus dit is mijn kamer dan. Daardoor ik daar ingrepen is aan het onderzoek en dit is gewoon. Uh, wat, wat heeft u nu, zonder in de details te treden, maar wat heeft u nu zo, zo in zo'n uur gedaan? Mensen gerustgesteld, uh, keelontsteking, een gynaecologisch onderzoek. Een andere was een ingreep. Eenvoudige medische ingrepen door de huisarts worden sinds 2006 door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Maar dat is niet de enige drijfveer van dokter Dani. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik vind het ook laagdrempelig voor de patiënt. En ik vind ook kans van infectie is veel kleiner als je in huisartspraktijk doet. En nog, uh, vind ik heel belangrijk, is dat je verzekeraar betaalt een tiende van wat in de ziekenhuis voor hetzelfde ingreep. Maar ik kan niet natuurlijk alles doen. Maar een deel wat ik wel kan doen en begwaam voor ben... dan doe ik het wel hier in de praktijk. En hoeveel patiënten heeft u nu? Niet veel. Hoor. Meer dan, net iets meer dan 600 patiënten. Dus ik moet nog een heleboel om 2300 te halen. En hoe komt een huisarts aan 2300 patiënten? Ja, als je een traditionele huisartspraktijk zou hebben... dan heb je een praktijk overgenomen van een andere huisarts... En dan heb je al een aantal uh, patiënten en dan kan je verder gaan ontwikkelen. En in mijn situatie, ik ben begonnen met nul patiënten in januari. Dus uh, het is allemaal uh, gegaan uh, via kennissen, uh, via vrienden, via de buurt. Uh, er zijn een aantal patiënten via Twitter. Ja, ik heb het uh, op Facebook gezien. Danny had een, uh, volgens mij per ongeluk, uh, 7000 uitnodiging, ja, of express, dat weet ik eigenlijk niet, verstuurd via Facebook. En ik dacht, uh, prima, een huisarts om de hoek. En ik zat in de rivierenbuurt, En dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op, ten aanzien van uh, waar ik woon. Dus ik was aan het nadenken over een andere huisarts. En toen kwam dit voorbij, en toen dacht ik, nou ja, een beetje onconventioneel, maar laat ik juist langs gaan. Dus, ja, op die manier. En het beviel? Ja, ja, absoluut, Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. Ik zou me graag willen inschrijven. Je ja, kunt je ook online inschrijven op onze website. Ja. En ik kan u ook inschrijven op u wilt. Nou, dat is niet meer te doen, want ik ben hier nou toch. Even kijken. Mag ik u nu voornaam? Ja. Dat is Jan. Hoe bent u hier terecht gekomen? Ik kom uh, altijd hier naar Albert Heijn. En toen dacht ik op een gegeven moment dat het mag dichtbij. Dus vandaar dat ik, uh, dat ik ik wip even binnen. En, en het voordeel hier ook van dat, wat als ik dan op de website, dat ze uh, dat, uh, een heel. Uh, ja. In de avonturen kan je bijvoorbeeld langskomen en ik werk gewoon. Dus ik moet nu ook weer aan mijn werk, dus dat is prettig voor mij. Die afspraken kun je zelf maken via internet. Ook kun je een vraag naar de dokter mailen, die nog dezelfde dag wordt beantwoord. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e-mailconsulten die ik straks ook ga beantwoorden. Dus dat betekent dat mensen een mailtje kunnen sturen met een vraag? Ja, uh, kijk, ik kan die laten zien. En wat voor soort vragen kun je per mail sturen? Ja, het kan van alles, uitlopend. En een vraag over uh, voeding van een kind, dat soort uh, zaken. Het is nog niet zo dat je een foto maakt? Dat ook, dat ook. Zelfs, uh, ik heb uh, gisteren, dat is wel grappig, en straks laten zien, uh, vanuit uh, Afrika. Ja, een bultje. En de uh, patiënt laten zien. En dit kunt u ook declareren als een consult? E-mail e consult, declareer je als een telefonisch consult. Natuurlijk als het medisch iets is, hè. Ja. Ik heb een aantal mensen hier in de wachtkamer gesproken... en een van de dingen die ze zeiden uh, was... ja, het fijne is dat je hier vaak s'avonds ook terecht kunt... of, zo, of s ochtends vroeg. Uh, dat betekent dus wel dat, dat als enige huisarts... je enorm lange werkdagen maakt. Ja, dat klopt. Kijk, mijn, mijn filosofie is patiëntvriendelijkheid. En als je dat wil bereiken... dan moet je onder andere met die werktijden iets uh, doen. Er zijn veel mensen die niet naar de huisarts kunnen omdat ze moeten een vrije dag nemen of, uh, of ze moeten gewoon ziek gaan melden op het werk... om naar een huisarts te komen. Ik heb gekozen voor twee dagen per week, op woensdag en op vrijdag... om ochtend vroeg spreekuur om zeven uur te beginnen... en een avond spreekuur tot negen uur s'avonds. Dus uh, uh, die mensen zijn zelf ook heel blij dat ik dat voor hen doe. En daardoor ben ik, krijg ik terug. Hè? Dus het pakt ook voor mij positief aan om op deze manier te doen. Dus ik ben twee dagen heel lang bezig. Maar aan de andere kant krijg je heel veel voor terug. Ja, ik ben super tevreden. Ik heb er het volste vertrouwen in, hoor. Dus uh, ja, hij heeft mij tot nu toe nog niet teleurgesteld. En ik heb mijn hele leven nog niet zo'n knappe dokter gehad. <lacht> Mijderreggen was dat van uh, Marielle Beers. Morgen, behalve bezuinigingen, hangt de huisartsen... ook nog een miljoenenclaim van de NMA boven het hoofd. Dan draai je dus een... Een beroepsgroep, de nek om die voor 4% van de totale kosten van de gezondheidszorg 90% van de klachten afhandelt. Politiek, waar ben je mee bezig? Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op. Goedemorgen Nederland, het Straks nieuw licht op de glimlach van Mona Lisa. Eerst nu het ochtendtumeur van Henk, Westbroek. Uh, Henk Spaan. Neem me niet kwalijk. Alleid Truijens onthulde gisteren in de Volkskrant dat onze minister van Onderwijs slechts over een MAVO-diploma en een ooievaartje beschikt. Het kan zijn dat dit algemeen bekend is, maar voor mij was het een onthulling. Ik ga er, naïef als ik ben, vanuit dat als je minister bent op een bepaald vakgebied, je zo hoog mogelijk gekwalificeerd bent. Dat iemand die minister van Financiën is, kan rekenen. Dat de minister van Justitie bijvoorbeeld jurist is. Ik noem maar wat. Ze hoeven echt niet allemaal op een school te hebben gezeten. In Engeland komen ministers in het algemeen van een privéschool. En daarna Oxford of Cambridge. Maar dat is Engeland. Of neem Frankrijk. Waar ministers eerst Sciences Po hebben gedaan. En daarna de Ecole Nationale d'Administration. Dat is een opleiding waar ze 8% van de kandidaten aannemen. Maar Engeland en Frankrijk hebben een elite. Wij niet. Wij hebben Marja van Bijsterveld met MAVO. En de sluwe paardenkoopman Henk Bleker, die op elke Franse boerenmarkt hoge ogen zou gooien. Maar ik vind het verschil tussen Marja van Bijsterveld en zo'n Franse minister wel heel erg groot, hoor. Die man kan bij een ontmoeting echt zijn lachen niet houden. Ik heb op haar cv's naar de nevenfuncties gekeken. Marja van Bijsterveld, diverse kerkelijke activiteiten, 1976-2002. Voorzitter, kerkenraad, hervormde gereformeerde federatie Almere Buiten. Voorzitter, protestants-christelijk onderwijs Almere. Voorzitter, klankbordgroep Groenblauwe Slinger. Voorzitter, ouders en co. Lid bestuur Hellendaal, vioolinstituut. Voorzitter Stichting Prinsjesdag ontbijt Beschermvrouwen Muziekvereniging Sint-Cecilia Schipluiden. Het is een grappig lijstje. Waarom heb ik dan nu heel sterk de neiging om een antiek tafeltje in elkaar te trappen? Engspa, morgen het ochtendtubeur van Siska Dresselhuis. To do In another place, I see a different. The end. Yeah. I see a different you. Van het is uh, vijf voor half elf, dames en heren. U luistert naar de Karo op Radio 1. Een schoongemaakte kopie van de Mona Lisa vertelt ons meer over het origineel van Leonardo da Vinci. Op de kopie is gezicht en kleding duidelijk te zien en zien we ook duidelijk een landschap. Michael Kwakkelstein, goedemorgen. U bent hoogleraar beeldende kunst van de renaissance in Italië en de Nederlanden aan de Universiteit van Utrecht en directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. En daar bent u ook? Ja, dat klopt. Wat, wat leren we van, van deze kopie die nu is opgedoken? Ja, we, we leren uh, meer over de werkplaatspraktijken van Leonardo da Vinci. Het was tot nu toe niet bekend dat uh, Leonardo... Uh, leerlingen uh, ook uh, opdrachten gaf voor het maken van portretten. En we zien natuurlijk met zo'n uh, schoongemaakte kopie veel meer details. Het uh, origineel in het Louvre is uh, niet gerestaureerd. Uh, dus uh, het vernis is sterk vergeeld en nu met zo'n uh, kopie ernaast uh, zien we het landschap uh, veel beter. De kleuren ja. komen beter tot hun recht. Ja. En we zien ook de wenkbrauwen nu van, het, uh, van, uh, van de geportretteerden, van de zitter. Nou, er zijn veel meer we, zien, eigenlijk... die we nu zien. We zien eigenlijk een beetje een andere vrouw. Namelijk met een dikker gezicht, meer ovaal. Voorhoofd is anders. Ja, ik denk dat dit te maken heeft met uh, het feit dat misschien Leonardo da Vinci... Uh, de, uh, aan zijn leerling, waarschijnlijk Salai, gevraagd heeft uh, om uh, het portret te maken... wat vervolgens dan zou worden afgeleverd aan de opdrachtgever... Francesco del Giocondo, de echtgenoot van Lisa Girardini. En Want dat Leonardo, om hij gaat het, hè, uh, waarschijnlijk. Wat zegt u? Om haar gaat het, hè? want er is natuurlijk veel gedoe geweest... over wie we daarna nou op dat schilderij zien. Het zou ook wel eens een man geweest kunnen zijn volgens sommigen... maar het is dus die Lisa Gerardini die u nu Li noemt. Lisa Gerardini, ja. ja. En ik denk, ik denk dat uh, Salai, dus die kopie, uh, naar, de, naar Francesco del Giacondo is gegaan. Mm -hmm. uh, dat Leonardo uh, uh, de tekening heeft gemaakt, de ondertekening... Uh, en dat, uh, wat hij ook wel deed, dat, dat zijn, zijn leerling heeft vervolgens dat portret gemaakt... wat hij nu, uh, wat nu dus zeg maar ontdekt is, wat, we zeggen de, wat gerestaureerd is. En dat Leonardo heeft de Mona Lisa altijd bij zich gehouden. Dus waarschijnlijk heeft Leonardo de, de opdracht wel aangenomen... maar het vervolgens door een leerling laten uitvoeren... en zelf zijn versie, die wij kennen uit het Louvre... Uh, gebruikt om, ja, om, om, om te laten zien waar de schilderkunst toe in staat is. Het is het werk waar hij nooit van heeft willen scheiden... Nee, het lijkt, er een beetje op, veel... het lijkt er een beetje ja? op alsof hij deze vrouw... althans zijn versie van deze vrouw voor zichzelf heeft willen houden. Klopt dat? Ja, ik denk dat ja, dat, dat, dat klopt. Hij heeft die ook inderdaad voor zichzelf willen nou, Hij heeft er ook vele jaren aangewerkt. Sommigen zeggen ruim tien jaar over gedaan. Nou, Leonardo was ook in heel veel andere projecten betrokken. Ja. Dus hij kon zijn tijd ervoor nemen. En in dit, uh, we weten uh, zeg maar hier niet dat uh, Francesco da Giocondo een rechtszaak heeft aangespannen tegen Leonardo... omdat hij voor een portret heeft betaald dat hij nooit gekregen heeft... Eh, waarschijnlijk heeft hij Francesco del Giocondo dit schilderij van zijn vrouw gekregen... wat geschilderd is door Leonardo's leerling yes. onder zijn begeleiding. En misschien heeft Leonardo hier en daar wat uh, uh, retouchings, uh, wat geretoucheerd. Ja. En dat Leonardo op die manier dus zijn origineel kon houden... Ja. zonder nou, allemaal gedonden te krijgen met de opdrachtgever. Nou is de versie van de leerling dus uh, schoongemaakt... waardoor we veel ja. meer van de achtergrond kunnen zien. Waarom wordt het origineel niet schoongemaakt? Ja, dat komt omdat de, staat is, de Mona Lisa is eigenlijk... Uh, Zeer je fragil. En het uh, schilderij is bedekt met gele vernisvolle uh, uh, krakalures, dus verfbarsten. Ja. En er is net een grote ruzie ontstaan tussen het Louvre en de National Gallery... in verband met de restauratie van de sint Anna, Het ja. andere schilderij van Leonardo in het Louvre. Ja. En uh, ik denk dat, dat ze nu zeker niet uh, de Mona Lisa, ook al zouden ze het van plan zijn geweest... gaan restaureren vanwege die controverse, die ruzie die nu ontstaan is. Juist. In ieder geval zijn beide werken uh, vanaf 29 maart aanstaande... samen naast elkaar te zien in het Louvre in Parijs. En dan kunnen we dus de verschillen zien. Inderdaad. En Kan een leek zoals ik dat ook? Of moet je dan echt wat meer kunsthistorisch besef hebben? Om de verschillen te kunnen zien. Nee, dat, ik denk dat iedereen... Zo, te baseren op de foto's die ik nu zie... Uh, kan, iedereen, uh, kan iedereen duidelijk de verschillen zien. Goed. Ik dank u wel voor uw commentaar bij deze ontdekking. Hoogleraar beeldende kunst van de renaissance in Italië... en de Nederlanden aan de Universiteit van Utrecht... en directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. Nogmaals, hartelijk dank. Het is bijna hartelijk. half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. En Prem gaat zich zo druk maken over Vestia en woningcorporaties... die, die. smijten met geld. Schat ik zo in, Prem. Ja. En, en, en ons belastinggeld wat er weer naartoe moet gaan om het te redden... en mensen die een half miljoen verdienen en dan uh, verdwijnen. En ik, vind het, uh, ik ga met de luisteraars erop praten, Sven. Want ja, hoe lang moet je nog doorgaan om steeds te zeggen... we gaan dingen privatiseren, neoliberaal beleid. En als het fout gaat, dan moeten we weer volgens sociale principes... ons belastinggeld erin stoppen. Ik zou zeggen, laat ze maar lekker failliet gaan. Wat vind jij, Sven? Ja, maar al die mensen die in die woningen wonen... en die nergens naartoe kunnen... Nou. Maar het leuke is, Sven, als ze failliet gaan... dan ben ik als huurder, kan mijn woning voor een prikkie kopen. Want faillissement betekent gewoon dat er een curator komt. Je maakt de huur over naar de curator. Wie is de puneut? De banken die geld hebben geleend. De desinformatie die wordt gegeven. Wie zegt dat de faillissement nog slecht is? Dus daar gaan we over praten met de luisteraars. En waar ik heel trots op ben, oud-minister Vogelaar... die gaat helemaal uit uh, ter terschelling met me praten. We hebben Sadet Karabaloet van de SP... en we hebben een, een directeur, bestuurder van een woningcorporatie die wel is, meneer Gerrit Breeman... en die gaat me uitleggen waarom woningcorporaties... Uh, financiële producten als derivaten gaan. Dus luisteraars, u heeft alle reden om te luisteren. U mag ook massaal inbellen. Uh, we staan ook voor Vestia in Den Haag. Voor, precies aan de overkant. Dus als er medewerkers van Vestia zijn... die behoefte hebben om te reageren, die kunnen dat ook anoniem. Maar dat gaan we allemaal doen... naar de warme, aangename stem in deze kou. Hier is hij, Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders zei dat de regering de Duitse ambassadeur op het matje roept. Aanleiding is de publicatie van een folder in Duitsland... die door het Duitse ministerie van Justitie is betaald. In de folder staan waarschuwingen voor de gevaren... van rechtspopulistische en rechtsradicale opvattingen. En ook de naam en een foto van Wilders komen in de folder voor.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 In Japan wordt geteisterd door de zwaarste sneeuwstormen in zes jaar. Die gaan gepaard met lawines, stroomstoringen en problemen in het verkeer. Een lawine in het noorden van het land kostte drie mensen het leven. Sinds het begin van de winter zijn al meer dan vijftig Japanners omgekomen... door ongelukken die met het winterweer te maken hadden. Het zijn hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. Woningbouwcorporatie Vestia is in zware financiële problemen terechtgekomen door constructies met derivaten. Dit zijn financiële producten waarmee gespeculeerd kan worden op stijgingen of dalingen van aandelen, grondstoffen of de rente. Op zich is het niet abnormaal dat bedrijven of instanties zich afdenken, afdekken tegen renterisico's. Maar bij Vestia lijkt het erop dat met een derivatenpositie van 5 miljard, en sommige bronnen spreken zelfs van 10 miljard, geen sprake meer is van risicoafdekking, maar van pure speculatie. Het ging mis en nu moet ons belastinggeld vestia redden. Het gaat om minstens 2,5 miljard euro. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Erik Staal, ontving een jaarsalaris van 499.000 euro. En die is nu de laan uitgestuurd. Nieuwe bestuurders moeten de troep opruimen en de boel redden. En kijk luisteraars, hier komt mijn oude vertrouwde stokpaardje weer. Woningbouw was ooit van ons allemaal in verenigingen en gemeentelijke woningbedrijven. Maar onder invloed van het neoliberalisme moesten het kapitalistische bedrijven worden. Dan zeg ik nu, laat Vestia gewoon failliet gaan, punt. Geen cent van ons belastinggeld meer naar corporaties. En luisteraars, dat is voor huurders ook goed nieuws... want dan koop je huis gewoon uit het faillissement voor een prikkie. De pineut zijn de geldschieters. En ik zeg daarnaast ook dat bestuurders en raad van commissarissen van Vestia... hun salaris over 2011 moeten terugstorten, want dit is duidelijk wanbestuur. Wat vindt u, ben ik weer een linkse populist die aangeklaagd moet worden... of zegt u nee, Prim, terecht, ons belastinggeld moet niet gaan naar het redden van Vestia. Laat de boel gewoon failliet gaan. 0800-1121, mail naar Primtimeapensart-NTR.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Uh, goedemorgen Gerrit Breeman, u bent directeur-bestuurder van woningcorporatie Volksuitvesting in Arnhem. Een van de coachere figuren die in woningcorporatieland rondlopen. Daarom belde ik u, want u kunt het vast uitleggen. Zit, zitten jullie ook in derivaten? Ja, we zitten ook in derivaten zoals uh, de meest veel corporaties in derivaten zitten en simpelweg zoals je precies zoals je het uh, in je inleiding zei om renterisico's voor de toekomst af te dekken. Maar waarom heb je dat nodig? Dat heb je uh, nodig om je zekerheid voor de toekomst uh, uh, uh, te, te doen. Het kan ook met langlopende leningen. Hè? Dus uh, ja. wij hebben derivaten afgesloten in 2009. En wat, uh, wat, of, so, uh, 2010, wat uh, ook kan, is dan een langlopende lening aantrekken. Maar die was op dat moment niet voorhanden. En dan kies je uh, een derivaat. En dat is dan ook nog wat goedkoper. En dan heb je de renterisico's, in ons geval... ook tot ongeveer 2040, uh, 2050 afgedekt. En, voor de en dan, de... weet je, dan weet je dat je uh, over het bedrag waarvoor je die uh, uh, af, afsluit... ...dat je dan een lage rente betaalt, in ons geval uh, iets meer dan 3%, en bij Vestia uh, ongeveer 3%. Maar voor de duidelijkheid, meneer Brieman, jullie moeten geld lenen omdat jullie huizen bouwen. Ja. En over dat geld wat je leent, zeg maar een soort bouwkrediet, betaal je rente. En omdat ja. die rente kan fluctueren, maak je ja. derivaat zodat je weet... ...over het bedrag wat ik heb geleend moet ik 3% betalen tot ja. en met 2040. Ja, dat klopt. En 3% is dan laag. Hè? Ja. Bij, uh, onze gemiddelde rente op dit moment op al het geleende geld is uh, 4%. Ja. En tien jaar geleden was dat 7%. Ja. Dus uh, ook voor ons geldt dat toen wij uh, de derivaten afsloten... Uh, op iets meer dan 3%, dat wij stonden uh, te juichen. Want uh, we hadden nog nooit zo'n goede contract in de geschiedenis uh, afgesloten. Oké, okay, en nu dus, is de rente historisch laag. Ja, nog lager. Ja, dus ja, nu, dat... nu ben je eigenlijk een dambo. Ja, als we hadden geweten dat het uh, zo laag zou zijn als nu... hadden we dus beter kunnen wachten. Uh -huh. even, even vooropgesteld dat dat mogelijk was, want soms heb je je geld ook al nodig. Uh -huh. Maar hadden we beter kunnen wachten. Maar dat is het probleem met uh, de rente. Niemand uh, weet hoe die zich uh, na nu gaat uh, ontwikkelen. En als de rente uh, morgen gaat stijgen... is uh, over een, een aantal dagen, weken, maanden het probleem van vestia ook opgelost. Oké, okay, maar de rente uh, uh, die is al een aantal jaren laag. Sinds 2008, sinds de kredietcrisis. Ja, is, is uh, laag. Maar um, het gaat vooral over wat we noemen de lange rente, hè? de ja. rente voor leningen van 40, 50 jaar. Ja. En, en die is uh, nu dus extreem uh, laag, lager dan uh, uh, ooit. En dat heeft niemand voorspeld. Maar, Meneer Breeman, uh, nu bent u, ja? uh, uh, u trouwt cha chapeau voor uw eerlijkheid. Maar ja. loopt u dan, maar dan, dan kan je toch niet het risico lopen dat je bij moet storten? Of hebt, uh, nee, dat is dus precies uh, volgens mij ook uh, hetgene waar uh, Vestia... Uh, uh, Euh, euh, zich vergist heeft of een groot fout heeft gemaakt. Zij hebben die euh, derivaten gekozen waarbij ze het risico lopen dat ze bij moeten storten. En de euh, heleboel andere woningcorporaties die hebben dat euh, afgedekt dat ze niet bij hoeven te storten. Maar... Het uh, afdekken van dat risico levert weer een iets hogere prijs op. En zij hebben gekozen voor de laagste prijs in de veronderstelling... dat de rente uh, nooit meer zo fors zou dalen. Wie het anders en... uit de pot wil, krijgt de deksel op zijn neus. Ja, in zekere zin wel. Maar zij hebben in, in eerste instantie, als je de, hun jaarverslag van 2010 uh, bekijkt... Ja. hebben ze ook nog uh, gereserveerd voor eventuele tegenvallers... En dus ze hebben uh, uh, wel een aantal maatregelen genomen. En ze schrijven in dat jaarverslag schrijven ze ook als de rente onder de 3% komt, pas dan uh, hebben wij problemen. Dus ze hebben het ook in hun jaarverslag al, al wel uh, als risico benoemd. Ja. Maar nog de accountant, nog de toezichthouders uh, hebben alarm geslagen. En uh, ja, ik op dat moment uh, ook niet. Omdat ik niemand veronderstelde dat die rente zou, uh, zou dalen. Ja, dus waar, waar het bij mij ook eigenlijk om gaat is... Uh, ik ik, ik uh, heb dat jaarverslag gelezen. En we hebben een heleboel mensen om reactie gevraagd. Waaronder de KPMG. Want ja. de KPMG, die is de accountant, accountant van ja. uh, Vestia. En die, die zegt tegen ons in een reactie niet te kunnen praten over klanten. Dus het valt me wel op, iedereen die je belt... om te ja. vragen, hoe zit het nou? Dan zegt iedereen, ja, we kunnen er niet over praten. Ja, ja. Oh, had ik dat ook moeten zeggen dan? Uh, nee, nee, nee, nee, oh. nee, ik ben blij. Maar meneer Breeman, uh, voor ja. de duidelijkheid... Uh, u bent directeur directeurbestuurder van woningcorporatie... Volkshuisvesting Arnhem. Ik ja. weet dat u veel minder verdient... dan uw collega bij Vestia. Uh, ja. de, waar mijn probleem nu zit... waarom moeten andere woningcorporaties inspringen? Waarom kan Vestia niet gewoon failliet gaan? Ja, uh, dat, dat is wel een ingewikkeld verhaal. Want wij hebben in onze sector hebben wij een stelsel van zekerheid. En dat stelsel van zekerheid dat, uh, uh, is uh, uh, onder andere geba gebaseerd op een waarborgfonds dat wij hebben. Dat ja. waarborgfonds is ook nu bijgesprongen. Maar het zegt op een zeker moment: van, Oh, uh, wij kunnen niet meer doen dan uh, wat we tot op heden al uh, uh, gedaan hebben. Ja. Als. Uh, een corporatie failliet gaat... dan zullen, uh, de, zal de hele financiële wereld... met argusogen kijken... naar het faillissement van die uh, corporatie. Want zij dachten altijd... dat ze uh, uh, solide belegd hadden... bij, uh, uh, bij ons. Ja. Dus op het moment... of aan geleend hadden aan ja. ons moet ik zeggen. Dus op het moment dat een corporatie... Uh, failliet gaat... dan doet dat wat met... Uh, ik zou bijna zeggen... de leningenportefeuille van alle corporaties in Nederland. Ja. En om dus nu... Uh, ons stelsel en de borgstelling overeind te houden... zodat wij ook in de toekomst goedkoop kunnen lenen. Want wij lenen goedkoper dan projectontwikkelaars bijvoorbeeld... omdat wij een sociale doelstelling hebben en die achtervang hebben, die zekerheid hebben. Om dat stelsel overeind te houden, zijn dus een aantal corporaties springen bij... In de, de, ook in de hoop natuurlijk dat de rente binnenkort gaat stijgen. Ik heb nog nooit gezegd, ik hoop dat de rente binnenkort gaat stijgen. <laughs> maar, maar nu zeg ik, ik hoop dat de rente binnenkort gaat stijgen. En dan, um, uh, ik zou bijna zeggen, het zijn niet alleen de corporaties blijven zijn. ook de, okay, de Meneer Breeman, blijft u ja. alstublieft nog aan de lijn, maar één belangrijke ja. vraag nog. Als ik ja. u goed versta, voor mij als huurder maakt het geen klap uit... of ik de huur overmaak aan een curator of aan de woningcorporatie. Dat klopt. Maar de vraag is of de curator ook uh, uh, onderhoud uh, gaat verzorgen. Nou, maar dan vandaag ik, ik uh, mijn huur. En als, als, als, als, als de verhuurder geen onderhoud doet, doe ik het ja. onderhoud zelf en dat trek ik af van mijn huur. Ja, dat zou kunnen. Dus, dus voor de huurder, meneer Breeman, uh, u bent directeur en u bent eerlijk. Voor de huurder maakt het eigenlijk geen klap uit als de token nee, van je. ik u. denk dat het op dit, op, op dit moment voor de huurder uh, en, en niet zoveel uitmaakt. Maar wat ja. het voor de huurder op termijn uitmaakt, dan denk ik wel. Maar op korte termijn uh, uh, zal hij gewoon ook... Luisteraars, huurderen. wat is die man toch eerlijk? Weet u wie ook heel eerlijk is? De oud-minister van uh, Wonen-Werken, uh, mevrouw Vogelaar. Goedemorgen, mevrouw Vogelaar. Goedemorgen. U hebt mee kunnen luisteren. Uh, uh, uh, naar uh, een ja. Paul daar is. Ze. Uh, u hebt mee kunnen luisteren uh, met wat uh, meneer Breeman allemaal zei. Uh, u was oud-minister, u hebt heel erg moeten vechten met die woningcorporaties. Wat voor corporatie was Vestia? Nou ja, uh, het was wel een corporatie die uh, ook uh, sociale uh, taken op zich nam. Maar tegelijkertijd ook uh, een beetje een arrogante uh, corporatie met een arrogante bestuurder. Uh, hij uh, zeilde heel erg scherp aan de wind met die, met die portefeuille die hij had en die derivaten en beleggingen. Hij zei altijd trots tegen mij, ik was de eerste die uh, zo'n scherp financieel beleid dood. En ik denk dat je gelijkheid hebt dat het zo is dat hij te scherp is gaan koersen en dus nu... Met name op dat punt van dat hij uh, zo'n lage rente probeerde te krijgen... dat hij dat risico uh, wat hij liep als de rente nog verder zou gaan dalen... voor zijn rekening nou, nam, Nou, daar is hij dus nu mee geconfronteerd. En het tweede punt is natuurlijk, hij was geen lid van uh, de brancheorganisatie... Nee. Uh, dus van de collectiviteit van alle corporaties. En dat gaf hem dus de legitimatie om dat waanzinnig hoge salarissen uh, op te kunnen strijken. Want de brancheorganisatie heeft een code over salarissen. Uh, daar kan je over discussiëren of je die nog weer eens niet te hoog vindt. Maar dat was uh, minder dan de helft het maximum wat in die code staat dan wat hij uh, ieder jaar toucheerde. Maar dan mevrouw Vogelaar, u heeft geprobeerd om, om corporaties die, die zo moeilijk waren in het gareel te krijgen. Is dit niet een weeffout die we gemaakt hebben met het neoliberale beleid om te zeggen oké okay, we dragen het over aan private bedrijven. En dan moet allerlei dingen vrijwillig. Had je niet veel strengere regels moeten maken zodat niet met ons gemeent, gemeenschappelijk woonbeleid dit soort idiotiek kan worden uitgehaald? Nou ja, even voor alle duidelijkheid... corporaties zijn eigenlijk voor het grootste deel altijd private bedrijven geweest. Dus daar gaat het niet zozeer om. Maar vroeger ja, was er gewoon, uh, waren ze gewoon veel meer op volkshuisvesting gericht. En met in begin jaren 90 om te zeggen... jullie moeten helemaal op eigen benen gaan staan... en de neoliberale wind die toen uh, waarde door Nederland is er uh, bij die uh, corporaties, directeuren, toezichthouders iets ontstaan van... wij worden nu gewoon projectontwikkelaars met alle risico's die daarbij zitten. En dat is gewoon te ver doorgeslagen. En wat we nu moeten doen is uh, zorgen dat dat gewoon weer tot de reële proporties wordt teruggebracht. Oké, okay, en nu en, is mijn uh... vraag, moet er, moet er belastinggeld van ons, want u weet dat ik heel erg waarde hecht aan uw oordeel. Ik vond u een heel goede minister, ik vond u een kundig bestuurder, ik vind u een tegere slimme vrouw. Dus mijn vraag aan u is, ik zeg, laat die toko failliet gaan geen cent van ons belastinggeld er naartoe. Wat vindt u? Nee, maar daar gaat, gaat geen belastinggeld naartoe. Wat er gebeurt, en ik denk echt dat die, die Vestia moet niet failliet gaan, ben ik helemaal met Breemand eens. De, uh, de gevolgen daarvan zijn gewoon heel erg groot. Dus Vestia moet overeind worden gehouden met de steun van die corporaties. Dat vind ik heel goed dat die dat uh, hebben gedaan. En ja, misschien moet er wel gepraat worden met die banken over dat die conditie van uh, die lagere rente dat er dan extra bijgeplust moet worden uh, aan garanties... dat dat opengebroken moet worden. Ik bedoel, dat zou ik een goede daad vinden. Dat de banken dus ook zeggen... dit zijn financiële afspraken die we hebben gemaakt... die helemaal in uh, dat klimaat... van ondoorzichtige financiële producten uh, passen... Daar uh, willen we een eind aan maken. Daar zou de politiek van zeggen. Druk op die banken. De AB, ik weet niet nou mevrouw, bank, uh, mevrouw Vogelaar. Is. De, de, de uh. fout zit toch wel bij de bus. Maar ik begrijp u. Ik, mevrouw Vogelaar. Ik vind het ontzettend lief en fijn van u. Dat u even bij ons aan de telefoon wilde komen. En ik wens u heel veel plezier. En ik hoop u gauw weer te mogen spreken. Tot ziens. Dag mevrouw Voogenaar. Meneer Breeman, ik ja. heb inmiddels bij mij ook uh, aangeschoven Sadet Karabulut, uh, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij. En luisteraars, ja. voor alle duidelijkheid, ik heb op haar gestemd bij de laatste verkiezingen, zodat u weet hoe ik erin sta. Sadet, je hebt een probleem. Je bent vertrouwelijk geïnformeerd door de minister van Binnenlandse Zaken, dus je mag niet over het specifieke geval van Vestia praten. Je mag niet over de informatie praten die wij vertrouwelijk hebben gekregen. Maar goed, ik lees natuurlijk ook kranten. Ja. En we staan hier voor het kantoor van Vestia. Ja. Uh, en, uh, nou ja, de situatie is uh, niet fraai om het maar heel zacht uit te drukken. Oké, okay, nu zeg ik, er moet. Kijk, mevrouw Vogelaar zegt er is geen belastinggeld mee gemoeid. Maar je hebt dat waarborgfonds. En als het te ver gaat, gaat het ministerie van Binnenlandzaken toch moeten bijstorten of iets moeten doen. Ik zeg, er moet geen cent van ons belastinggeld naar de, nou, de Redding van Vestia gaan. Het is wel helder om, om eh, gaan. Prem, om even nog aan te geven dat er op zich alleen maar dat, dat bijstort... is eigenlijk maar een tijdelijke aangelegenheid en het is nog niet zeker of de kans is groot dat er uiteindelijk geen geld weglekt... maar dat is afhankelijk van wat voor derivaten er allemaal uh, zijn in, in mijn beleving. Maar er hoeft geen geld weg te lekken. Er is echt een probleem omdat het tijdelijk bijverstort... Uh, maar als uh, de rente uh, laag blijft, meneer Breeman nog veel ja, jaar... Ja, dat klopt. Dan blijft dat geld daar uh, uh, uh, uh, nog een tijdje uh, zitten. Maar ja. uiteindelijk, zeg maar, loopt het glad. Maar dan, daar gaan dan tientallen jaren overheen. Oké, okay, meneer Breeman, u hebt gelijk. Laten we het zo zeggen... Als Genoeg. Het is net zoals in het casino: je zet het geld op rood of zwart. En als je blijft ja, bijstorten bij rood en er is geen maximum, dan zal je uiteindelijk een keertje, het zal de roulettebal op rood vallen. Ja, dat zou, uh, uh, uh, uh, uh, ja, hij, hij zit Kijk. iets anders, uh, uh, uh, uh, anders in elkaar, maar ik zal je niet tegenspreken. spreken. Di die situatie is nu uh, niet aan de orde. Uh -huh. Op het moment dat het aan de orde is, uh, dan moeten we daar uh, inderdaad over spreken. Maar wat hier aan de hand is, is. Uh, dat publiek bezit, feitelijk. Mm. Hè, uh, bezit uh, wat in de loop der jaren... met gemeenschapsgeld, met geld met van de, de huurders is zitten, opge... Het ja, in, uh, het in handen... Ik zie, het, ik, ik zie het, ja, uiteraard... de corporaties zijn verzelfstandigd. Ja. Uh, maar er is natuurlijk in het verleden... Maar heel het veel gemeenschapsgeld. En het is inderdaad van de huurders... en met geld van de huurders ook opgebouwd. Dus in die zin... En van de staat die het en bouwde. Van de staat, en, het vervolgens exact, de en het vervolgens onder paars heeft verzelfstandigd. Ja. En het moest... Allemaal bedrijfsmatiger er moesten raden van toezicht komen en die moesten inderdaad uh, gaan beleggen. Uh, dat moet voorkomen worden dat niet er, gaan dat, van er, van er dat dat er is een misvatting. Uh, nou, nee. goed van zichzelf. Hè? Laten we dat even ja, opstellen. Maar in van ieder van, geval, moet, je van. moet dus voorkomen dat dit, dat, dit soort... dat dit soort dingen kunnen ja. gebeuren. Dus je moet uh, verbieden uh, dat ze dit uh, soort fratsen met die derivaten kunnen aanspreken. Uh, meneer Breman, even een vraag. Bent u ook voor strengere regels op dit punt? Uh, uh, ja, ik, ik, ik vind wel dat voorkomen moet worden dat de risico's die nu genomen zijn, dat die zo groot uh, uh, kunnen zijn. Want uh, uh, uh, dit, dit mag gewoon niet uh, uh, gebeuren. Maar, maar fratsen maar... met, uh, zoals geformuleerd wordt, fratsen met derivaten. Nee, die, die derivaten die hebben de andere corporaties die er uh, keurig mee omgegaan zijn, okay. veel opgeleverd. Oké, okay, dus even een ja. We hebben een uh, probleem niet... meneer uh, Briema. Een heleboel mensen bel. Ik heb een heleboel tweets. Niets en Wils, we gaan het even proberen. Goedemorgen Marie-Annette, zeg ik het goed? Ja hoor, ja, ik begreep van Rien dat je iets had met corporaties, vertel. Ja, nou ja, ik ben ook gemeenteraadslid geweest in Rotterdam in de tijd toen die woningbouwcorporaties verzelfstandigd werden. Voor en welke ik, partij? Uh, op dat moment voor de Stadpartij, later ja. ben ik ook nog actief geworden voor de SP. Maar alle politieke partijen, ook GroenLinks, die uh, toen de wethouder volkshuisvesting leverde, en de PvdA, die toen de grootste partij was, waren een absolute voorstander van die verzelfstandiging. Alle woningbouwcoöperatie, toppen en besturen zitten helemaal vol met mensen van die partijen... En uh, niemand wil gewoon toegeven dat dat een hartstikke verkeerde beslissing is geweest. En dit is een van de uitwassen die we, die we nu zien. En uh, het is natuurlijk te gek voor woorden uh, dat, uh, dat mensen een, uh, een bezit hebben wat opgebouwd is met gemeenschapsgeld. ...en dat ze daarmee gaan speculeren... Op, ...zoals de eerste beste speculant... ...of dat het hun eigen bezit is. Maar Marie Annette, even één ding. Meneer Breeman, en nogmaals luisteraars... ...ik heb hem gevraagd omdat ik hem een integere, de bestuurder vind... ...die legt wel uit dat voor je bouwrentes en dergelijke... ...een derivaat niet slecht is. En ik heb met iedereen gebeld en het uitgezocht. Op zich is het afdekken van je rente slim besturen, omdat je in je boeken gaat zetten, tot 2040 ben ik dit kwijt aan mijn rentelasten. En als je het niet afdekt, dan kan het fluctueren. Ben je één jaar ja, 100 miljoen kwijt en volgend nou, jaar een miljard. En waarom hebben ze nou al dit geld nodig? Niet om gewoon... Om te bouwen. ...huis te onderhouden en te bouwen. Nee. Kijk maar naar wat Vestia gedaan heeft. Kijk maar wat alle grote okay. woningbouwcoöperaties in de Randstad gedaan hebben. Die hebben miljarden en miljoenen verspild de afgelopen okay. jaren. Maar die Dankjewel. je wel, Marianne, dank je wel. Meneer Breeman, ja, ja, ik, graag, even, ik even zal u helpen. Meneer Breeman, ik ga u helpen. We moeten het uh, kaf van de koren scheiden. Er zijn woningcorporaties die het inderdaad gebruikt hebben om huizen te bouwen en er zijn woningcorporaties die het hebben gebruikt voor, zal ik zeggen, riskante avonturen, meneer Breeman. Dat, dat, dat mag jij zo zeggen. Ik kijk er... Uh, ja, nee, dat mag jij zo zeggen. Ja, oké, okay, nee, want anders... We hebben tijdsprobleem. Dick zegt geheel mee eens. Laat de zaak maar failliet gaan als de corporaties gaan voor eigen belang en het belang van de bestuurders deze ze verdienen. Zonder enige uitzondering allemaal meer dan ze verdienen. John, failliet laten gaan doet pijn, maar andere oplossingen doen ook pijn. En nu komt hij voor jou, Je maakt een logisch punt. Het neoliberale denken zet in op marktwerking, maar accepteert vervolgens niet dat het ultieme regulerende effect van marktwerking een faillissement kan en de discussie wordt snel vervuld met argumenten over toezicht dat faalt, maar dit is slechts een terzijde discussie, niet de kern van de zaak. Ben je daarmee een linkserakker? Tja, ik denk het wel, maar schaam je er niet voor. de Saadet, jij van de SP... Waarom zeg je niet, jongens, jullie hebben de kapitalistische weg gekozen. Ga dan totaal voor het kapitalisme. Jullie komen altijd met dat halfzachte dat jullie toch gaan willen redden. Gewoon fout kapitalisme naar boven laten komen. Kijk, uh, we moeten foute dingen zeker niet toedekken. Maar het belang van de sociale volkshuisvesting is zo ontzettend groot. En gelukkig zijn er corporaties die dat ook goed doen. Dat wil ik niet verpatsen aan de markt. Uh, wat de markt aan het verpatsen is en wat ook over is gelaten in handen van de markt, uh, dat moet weer onder publiek toezicht uh, komen. Kijk, vroeger was het zo dat uh, die corporaties, dat waren verenigingen... Ja. en uh, de huurders, dat waren leden, en er werd toezicht gehouden door de leden. Het was allemaal niet zo gigantisch groot. Dus op het moment dat er wel eens wat misging, uh, waren de risico's ook niet zo ontzettend groot. Dus wat je moet doen is niet alleen... Ik ben vroeger wel eens op een vergadering van een woningcorporatie geweest... waar leden het oneens zijn met het bestuur. Dat was ook geen pretje hoor. Nou, ik, ik zeg niet dat dat, dat dat per se een ideale situatie is, maar u moet toch ook toegeven dat wat nu gebeurt, en we hebben de afgelopen jaren een reeks incidenten gehad, een rotjedeel inderdaad gehad, we hebben uh, servatie gehad, we hebben nou ja, van alles en nog wat. dat is rampzalig. En de topsalarissen, dat, dat kun je toch ook niet willen. Ik heb daarom meneer Breeman gevraagd, ik, ik heb hem in mijn bus gehad, ja. dat is een fatsoenlijke man. Ja, maar die er zijn heel veel fatsoenlijke ja. Bestuurder. Ja, Gelukkig dat is het jammer, maar. Ja, die Vestia, meneer Breman, u moet toch wel ja. pijn in uw buik krijgen, want u krijgt weer een slechte naam door een paar patje peers van Vestia. Ja, dat is heel vervelend. Dat, daar hebben we allemaal uh, uh, last van. Maar ik, ik, ik wil, uh, naar aanleiding van de discussies over de corporatie... Ja. op dit moment zijn het de corporaties die bouwen... en als, als we naar de woningbouwproductie van dit moment kijken... dan zijn het de corporaties die bouwen. En uh, eerlijk is eerlijk, uh, ook Vestia was een corporatie die gewoon veel bouwde. Ja, dat is ook. En um, uh, in dat opzicht deden ze het uh, uh, uh, gewoon uh, goed. En zij zetten zich in voor de ja. sociaal zwakkeren. En alleen ze hebben, verdorie, hun hand overspeeld met, uh, met die derivaten. En dat is heel erg uh, ernstig. Maar de, de, de corporaties zijn op dit moment nodig... om de wijkontwikkeling uh, uh, vlot te... Trekken en uh, uh, goed te laten gaan. En de woningbouwproductie. Meneer Breeman, uh, ik zit door de tijd heen bijna. En ik moet staan er nog even twee minuutjes. Ik wil u hartstikke okay. bedanken en luister nogmaals. Gerrit Breeman, bestuurder van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Wel, een kosherbedrijf, met een kosher bestuurder. Laten we niet vergeten dat uh, de, de kaf van de koren te scheiden, want de goede moeten niet leiden onder de slechte. Ik heb het Waarborg van Sociale Woningbouw natuurlijk gevraagd om te reageren. Die zegt niet te kunnen reageren wegens vertrouwelijke regels, waardoor ze geen uitspraak kunnen doen, wat wel uh, opvalt staat. Hè. De WSW heeft al in 2009... scherpere regels opgesteld rond die derivaten... maar toch bleek het onvoldoende te zijn. Ja, ik, uh, ik heb vanmiddag ook een debat... in de Tweede Kamer over corporaties. En uh, als je ziet in de rapporten... Uh, zeggen ze inderdaad... er worden risico's uh, gelopen. En uh, wij moeten daarvoor waken. Maar tegelijkertijd in de beoordeling... Uh, geven ze bijvoorbeeld voor Vestia... maar ook voor andere corporaties... Uh, een dikke voldoende. Uh, dus dan vraag ik mij af... Uh, in hoeverre zegt dat dan wat? Plus, uh, op basis waarvan is de minister dan toezicht oh, aan dus te houden? Dat is de oplossing? Uh, nou, De oplossing is dat je dus, uh, uh, dit soort praktijken verbiedt. Het tweede is... Maar dat je, je kan het niet verbieden. Dat je... dus het, het, het, het is maatwerk. Nou, je, je kan uh, wel verbieden om te gokken. En uh, in de wet mag je ook niet gokken. In de, in de wetten staan ook ja. dat corporaties uh, zich moeten richten op een uh, kerntaak, dat ze geen ja. onnodige risico's mogen lopen, dat die uh, publieke taak geborgd moet zijn. Alleen dat is gewoon niet goed geregeld. Het tweede is, wij moeten met elkaar echt een fundamenteel debat aan over uh, moet je dit nou zo wel willen? Dat hele raad van toezichtmodel, werkt dat wel? Nee, nee dat werkt niet. Dus dat moet je echt anders aanpakken. En vind je ook dat, ik de, zou de raad, hul... dat iedereen van de raad van toezicht van vestig zijn salaris moet terugstorten voor 2011? Ja. Oké, okay, dat vind je ook wel. Nou, uh, Zadet, we <laughs> En dat zou door... een heel mooi gebaar zijn. Oké, okay, we zitten door de tijd heen luisteraars. De e-mailadressen van de leden van de Tweede Kamercommissie. Uh, van D66, Kees Verhoeven, van VVD, Betty de Boer, van A Jacques Moenas, van CDA, Basjan van Bokhoven, GroenLinks, PVV, ChristenUne, SP, zetten wij op onze site. U kunt uw volksvertegenwoordiger mailen met uw mening hierover. We zitten door de tijd heen. Tot morgen. Namaste. Dag. And kiss them all at the same time. I'd take 35 or 40 and load them all on a freight. That was a million dollar reward for me in each and every state. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, ADO-AZ. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen Maait zegt. Excelsior VVV. Laag, deze stop. Perfecte redding. En om kwart voor 9, Vitesse Gaat iemand dan nog inschieten bij Vitesse? Inschieten 1-0. En ook basketbal en volleybal. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.